Eerst een klomp met het NOS-journaal. Er komt tief geen opvolger voor de VIRA, heeft het kabinet besloten. De parlementaire enquêtecommissie, die het drama rond de hoge snelheidslijn met Brussel onderzocht, vond dat er een volwaardig alternatief moest komen. Het kabinet legt dat advies naast zich neer en wil bestaande NS-treinen gebruiken. Vanaf eind volgend jaar gaan de oude Benelux-treinen over de hoge snelheidslijn rijden. Het kabinet trekt extra geld uit om acute problemen op het gebied van veiligheid en asiel op te lossen. Dat zei minister Dijsselbloem na afloop van de ministerraad. De Tweede en Eerste Kamer hebben aangedrongen op meer middelen voor veiligheid, politie en justitie. En ook op andere punten wordt de begroting van dit jaar aangepast. De reddingsoperatie naar slachtoffers van een neergestorte helikopter in Noorwegen is gestopt. Reddingswerkers gaan ervan uit dat alle 13 inzittenden zijn omgekomen. Elf lichamen zijn geborgen. De helikopter stortte vanochtend neer bij een eiland ten westen van de stad Bergen. Volgens de politie is het toestel totaal vernield. De Rotterdamse politie gaat onderzoeken of een Turkse vrouw is mishandeld door een groepje Feyenoord supporters. Ze zegt dat ze in de tram naar de Kuip door zeven mannen en een vrouw is geslagen. Ze raakt in haar gezicht licht gewond. Een van de supporters had bier op haar kleding gemorst en toen de Turkse vrouw daar iets van zei, kreeg ze de klappen. Ze doet morgen aangifte. Zeven presentatoren van BNNVara verdienden vorig jaar meer dan de balken en de norm van 178.000 euro per jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de omroep. De wil niet zeggen welke presentatoren het zijn. Eén van hen kreeg een salarisverhoging van 10.000 euro en verdiende daarmee 580.000 euro. Het weer nog vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan nog wat regen vallen. Het is een graad of 10. Morgen op veel plekken bewolkt en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 12. Zondag meer zon en droog bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad valt het relatief gezien mee met de avondspits. De meeste files staan bij Utrecht. Op de A1 is het ook erg druk van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Buntschoten, 11 kilometer. A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnek en Maarsbergen, 5... Op de A20 hoek van Holland gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer door een ongeluk er zijn er twee rijstroken dicht. 20 minuten vertraging heb je op de A27 van Utrecht naar Gorkum... tussen Everdingen en Lexmond, verderop bij Werkendam 7. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Utrecht en Soesterberg 10 kilometer door bergingswerkzaamheden. Je hebt ook ongeveer 20 minuten vertraging. En opvallend veel vertraging is er op de N44 van Wassenaar naar Den Haag tussen Wassenaar en de aansluiting met de N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 Welkom terug voor het tweede uur Zandvoort draait door. Maar dan iets anders. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. little baby, let's jump the broomstick. Come, and let's tie knots. Come, little baby, let's jump the broomstick. Come, and let's tie a knot my Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. come, and little baby, let's jump the broomstick. Come, and let's tie knots. Goin' to Alabama, back from Texas, can I goin' all around the world? I'm going to Alabama, back from Texas, can I? I mean, I may be Bye You yeah. know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 Well come a little baby, let's jump the broomstick, come a little Come a little baby, let's jump the broomstick. Let's settle down A couple of little baby Don't I mean a maybe Believe it. Darry. <laughs> False with me. Darling. Duck duck duck. Woo! <laughs>